Van 8 uur. Juri Stubenitski met het NOS Sabon is vannacht massaal gevierd... dat het land voor het eerst Europees kampioen voetbal is geworden. Overal in de stad werd vuurwerk afgestoken, muziek gemaakt... en er reden veel toeterende auto's rond. De Portugezen wonnen met 1-0 van gasland Frankrijk. Het enige doelpunt viel in de tweede helft van de verlenging. In Parijs waren na de nederlaag van Frankrijk wat relletjes. Toen de Franse politie traangas had ingezet, werd het weer rustig. Stichting Varkens in Nood sleept supermarktketen Dirk voor de rechter. Dat zou te weinig doen om te garanderen dat de varkens waarvan ze vlees verkopen een goed leven hebben gehad. Volgens de stichting hebben meerdere supermarktketens het welzijn van de dieren nog niet voor elkaar. Maar is Dirk de enige die geen verdere actie onderneemt? De supermarktketen zelf zegt zich gewoon aan de wet te houden. Turkije heeft nog eens zeven mensen opgepakt die betrokken zouden zijn bij de aanslag op de luchthaven van Istanbul twee weken geleden. Dat meldt een Turks persbureau op basis van bronnen bij justitie. Er zitten nu bijna veertig mensen vast. Bij de aanslag kwamen 45 mensen om het leven. In Rotterdam is gisteravond een man doodgestoken. Dat gebeurde in het zuiden van de stad. Op een andere plek in Rotterdam is een verdachte aangehouden. Omstanders zouden het slachtoffer naar het ziekenhuis hebben gebracht, maar hij overleed voor hij daar aankwam. Sprinster Allison Felix is er niet in geslaagd... zich te plaatsen voor de Olympische 200 meter. De regerend Olympisch kampioen en grote concurrenten van Daphne Schippers... eindigde bij de Amerikaanse kwalificatiewedstrijd op de vierde plaats. Felix heeft sinds april last van een enkel blessure. Het weer dan nog. Eerst vrij zonnig, maar in de loop van de dag stapelwolken... en in het binnenland wat regen. Het wordt maximaal 22 graden. De rest van de week wordt het wisselvallig. Dit was het en de CFM. Verkeersupdate. is Kuni Bakker van de ANWB. Er staan files op de A4. Rotterdam richting Amsterdam bij Zoeterwouden. 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. En verderop bij knopend Bathoevendorp nog eens 5 kilometer. Ook daar is de vertraging bijna 10 minuten. Op de A15 van Gorkem naar Rotterdam bij Harningsveld-Giessendam. 5 kilometer. Ook dat kost je zo'n 10 minuten extra. De A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond, 5 kilometer. Vertraging iets meer dan 5 minuten. En een kwartier vertraging op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij Nijkerk. En die file daar is 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Goedemiddag bij CFN. Ja, een echt feestje, een discofeestje. Yo, de, de discoparty van de Tramps. En daarmee werd het uh, 8 over 2 Zandvoort een hele goede middag. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Normaal gesproken zeg ik van wij zijn er weer. Maar ik zit vandaag alleen uh, in de studio aan de Tolweg 10A. Collega Vos uh, is uh, nog steeds op vakantie. Morgen komt hij weer terug trouwens. De rest van de collega's die hebben ook even een dagje vrijgenomen. Nou, gelijk hebben ze want uh, vanmiddag... Uh, hebben we onder meer de kwalificatie van de Formule 1... dat in uh, groot brittannië op uh, Silverstone. Die kwalie die om uh, twee uur begonnen is... gaan we uiteraard volgende vanmiddag bij Salford op zaterdag. We kunnen vertellen dat uh, de, vrije training, de derde vrije training vanmorgen goed verlopen is voor Max. Hij eindigt op een mooie vierde plek. Eerste plek voor uh, Lewis Hamilton met 1.30.9.0.4... Nico Rosberg op 1.30.9.67... ...Daniel Ricciardo op 1.31.488... ...en toen op de vierde plek onze eigen Max Verstappen met 1.31.561. Nou, kwalie nummer 1 is op dit moment gaande dus op circuit in Engeland... ...waar trouwens 1 uur vroeger is, zijn daarom 1 uur begonnen... ...en die houden we voor je in de gaten. Verder bij zal het op zaterdag de vaste item zou zijn... Het weerbericht, zo rond half drie krijgen die van ons. Verder om half vier gaan we kijken naar de evenementen van de komende dagen. En we hebben natuurlijk om half vijf weer het dier van de week. Verder daartussendoor zal voortsnieuws in het kort. En alles wat op ons pad komt, waaronder jouw verres. Want die gaan we straks om kwart over drie bellen. En dan hebben we het uiteraard over sport. gaan we kijken naar het nieuwe voetbalseizoen wat eraan aan gaat komen. Begin september de eerste wedstrijd. En uh, waar is uh, Sanford 1 in, uh, ingedeeld? Hoor we straks van Jan van Es. De bekendste single van deze dame, Shaka Kang is natuurlijk I Feel For You. Maar ook deze kent volgens mij bijna iedereen wel. Je de I'm Every Woman. Ja, we kijken even naar Q1. Max Verstappen op dit moment op de derde plek. Dus dat gaat lekker. Welkom, Sanford. Goedemiddag. Zomer hè, als je deze muziek hoort. En nou nog het uh, zomerse weer, dan uh, zijn we helemaal klaar. de Pasadena Dream Band en hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee. Ja, misschien een mooie suggestie deze, de Pasadena Dream Band... voor het carillon uh, in uh, Zandvoort. Want het uh, carillon in het uh, raadhuis speelt al jaar en dag... minstens twee keer per uur vrolijke wijsjes. Er is een programma met fragmenten van uh, bijna 80 liedjes die regelmatig uh, voorbij komen. Maar er kunnen er uiteraard uh, nog veel meer bij. Nou, de gemeente vraagt u het volgende: Wat vindt u geschikt? De gemeente Salvoort vraagt uh, iedereen suggesties te doen. Het zou leuk zijn als de muziek iets met Zalvoort, Strand of, het, uh, of de duinen te maken heeft. We gaan naar Zalvoort aan de zee en uh, we nemen broodjes mee. Die staat inmiddels al genoteerd. De wijzers moeten wel direct pakken en goed in het gehoor liggen. Nou ja, de het dreambait dan. En, uh, ja, en ze mogen ook niet uh, kwetsend en niet bedoeld zijn voor propaganda of reclame. Geef uw ideeën op voor 13 augustus aanstaande. Dat kan uh, heel eenvoudig via caroljon.zandvoort.nl. Caroljon.zandvoort.nl. Op uh, 1 september aanstaande zal een selectie uh, bekendgemaakt worden en wethouder Gert-Jan Bluis, nieuw Wave-directeur Lea Sanders... en de medewerkster van de gemeente Zandvoort, Jolander Verstegen, een collega van de CFM, die zullen de keuze gaan maken. Nou, uw keuze kunt u doorgeven voor 13 augustus. Dat kan via carojon.zandvoort.nl Hier is de nieuwe single van Dua Ik houd me met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 Stappen en keurige derde plek. Je hadden de twee platen achter elkaar op de zaterdagmiddag bij CFM. Als eerste de nieuwe single van Dua Lipa. Een notering uit de Euro Breakdown die je elke vrijdagmiddag hoort... tussen drie en vijf met collega Maurice Mulder. Dat was Harder Than Hell. En erachteraan deze klassieker van Billy Joel en The Longest Time. Ja, over de tijd gesproken. Vijf minuten voor half drie. We gaan op naar het CFM weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst nog even een berichtje van de Recreade. Want uh, die zijn op zoek naar kledingstukken. Ja, om een uh, toneelstukje leuk te maken moet je natuurlijk verkleed zijn. En daarom zijn de teamleden van uh, de recreatie hier in Zandvoorts... op zoek naar kleding die ze daarvoor kunnen gebruiken. Hoewel ze wel uiteraard het een en ander al hebben hangen... maar zijn ze toch dringend op zoek naar nieuwe kledingstukken voor de teamleden. Heeft u nog kledingstukken over voor de recreade hier in Zandvoort... waar u niks meer mee doet? Geef het dan aan de recreade door. Dat kan bij de materiaalbeheerders Kevin. Hij is bereikbaar op 06 24 95. Of bij uh, Claudia. Zij is bereikbaar op uh, 06 3473. Nogmaals de twee telefoonnummers: Kevin 06 2462 6895. Of Claudia 06 3418 0773. Zij zijn blij met gebruikte kleding. Die ze dan weer uh, kunnen gebruiken tijdens het uh, de toneelstukjes. Leuk, meld u aan bij de recreate.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 Fly with me a better in Sicily ...klaar uitgebracht, onze Zuiderbuur, met Howling et the Moon. Wie het uit weerbericht. Zo, normaal gesproken zeg ik tegenover, tegenover mijn collega van Ga je gang... ...met het weerbericht voor de komende dagen. En nu doen we het even zelf. Want gisteren was het bewolkt en in de ochtend viel er hier en daar een bui. Later op de ochtend en aan het begin van de middag viel er enige tijd buien regen. Later op de middag klaarde het gelukkig flink op en de temperatuur steeg naar 20 tot 21 graden. Nou, vanmorgen begonnen we het weekend met zonneschijn en vanmiddag verschijnt er geleidelijk aan steeds meer bewolking, inderdaad. Klopt als ik naar buiten kijk, maar het blijft wel vrijwel overal droog en heel lokaal zou er een enkele bui kunnen gaan vallen. De Zuidwestenwind uh, waait rustig en uh, aan zee vrij krachtig. En de temperatuur stijgt naar een aangenaam 21 tot 23 graden. Aan zee is het met 19 tot 20 graden iets minder warm, maar ja, het voelt best wel lekker aan hoor. Hier. Vanavond en de komende nacht is het droog met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De Zuidwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig. En de temperatuur wordt niet lager dan een graad of 16. Dan gaan we naar morgen, want morgen schijnt geregeld de zon... maar er zijn ook wolkenvelden en vooral in de middag komt het tot enkele buien... en bij die buien is er zelfs kans op onweer. De zuidwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig... en de temperatuur stijgt naar een zomerse 25 graden. Lekker hoor. Voor het gevoel zal het drukker warm en benauwd aanvoelen. Nou, de langere termijn uh, wisselvallig en vrij koel cool zomerweer. Na het weekend uh, schijnt geregeld de zon. Maar dinsdag tot en met vrijdag is er elke dag ook kans op enkele buien. De Zuidwestenwind wordt uh, noordwest. Tot, uh, en de, uh, de temperaturen zijn laag voor de tijd van het jaar. Normaal is dat half juli een graad of 22 en de komende week moeten we doen met slechts een graad of 18. Volgend weekend beginnen ook in onze regio de schoolvakanties. En dan lijkt het droger en warmer te worden. Zal dan toch de zomer eraan gaan komen. Nou, wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.meteopagina.nl of kijk ook eens op Dat was het weer. Wat er weer weer hè en weer meer muziek bij CFM. Hier is Silo Green en fuck you! Black Heel leuk, he? deze single van sea Green. Green. the fuck you! Op de zaterdagmiddag van Steven. Sorry voor de tekst hoor. Nou, de Mercedes zijn weer openmachtig. Ook in Q2. Op dit moment eerste plek voor de Hamilton. Tweede plek voor Rosberg. En de derde. Jawel, hij staat op de derde plek in Q2. Onze eigen Max Verstappen uit de jaren 80 zijn hier de Swing sister. voor uh, alle gevangenen, hè? Breakouts. Het <laughs> zou we kunnen natuurlijk. Een klassieker uit de jaren tachtig van de Swinghouse is de jore breakouts bij CFM op de zaterdagmiddag. Ik zeg Zalvoort nogmaals een hele goede middag. En we hebben natuurlijk ook uh, de berichtgeving voor je. Jawel, want uh, afgelopen donderdag is een uh, 21-jarige Zalvoortse motorrijder uh, gewond geraakt gebeurde rond half vier in de nacht... en uh, wel bij een ongeluk op de kruising Rijkerstreek-Valkweg op Schiphol. De Zalvoorten reed op de Valkweg... toen een bestelbusje vanaf de Rijkerstreek de Valkweg opkwam. De 48-jarige bestuurder van die busje zag daarbij de motorrijder... die uit tegenovergestelde richting kwam, over het hoofd. En de motor vloog meteen na de botsing in brand. De motorrijder is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht... En de bestuurder van de bestelbus is door de Marissa C. aangehouden... en is vrijdag verder gehoord. Nou, hoe dat allemaal uh, verder uh, afgelopen is, weten we niet. We wisten in ieder geval de motorrijder uit Zandvoort heel veel sterkte toe. Oh, deze single is al leuk, he. De nieuwe kraken en smaak. Hier is Prescription. All right. You know, I know life got a funny personality because kind of They have this crazy way of allowing you to kind of Fall in love with inconvenience and kind of It's better, yeah, I sing it to you Brunch, but the fact still made we can it never share a bed. <laughs> Long the love, you can dream about hoods, talk about having kids. But I don't space it up, and you divide QT, and begin to disappear. A lot of folks told me, said traveling hearts get bruises. Put a band aid on the apartment up, still a stargone show made useless. I ain't need to fly, got wings, but do still afraid to cry. In between, I feel short like an old man lazy eye. Even Doc said, time gon heal your need. Let me talk to him. Cause I love you, girl, my heart When things might last seem harder when alone I miss you all day like a dog in his phone At least you hear me every time you play the song Cause I love you, girl, my heart Bis kan toe. I just decided to shut up in Oh, I'm still talking. My man. Ja, dit smaak lekker meer hè. Dit smaakt dan meer. Wilde kraken en smaak op de zaterdagmiddag bij CFM FM de nieuwsgroep Prescription. Bijna kwart voor drie geworden, Sanford, een goedemiddag. En we volgen uiteraard de kwalificatie van de Grand Prix Formule 1 in uh, Engeland. Max gaat lekker trouwens, hier is Bailar. Mami, Deze man kennen we nog wel hoor, Elvis Crespo. Je hoorde met de nieuwe singer Bijlaar. Ook weer zo'n lekkere plaat, hè? Wow. Hou je radio aan op CfM Sofort. Hier is Shakira. Ik pido que todos los días de andasol. Ik pido que todos los viernes. Ik Denk je aan en de zomermarkt? Nou, die komt er morgen weer aan, hè? de grote zomermarkt... meer dan 300 kramen in het uh, centrum van Zandvoort. En mocht uh, de organisator Alex Wilmsen op dit moment luisteren... het weer ziet er uh, redelijk goed uit, uh, Alex... Want morgen schijnt geregeld de zon. Maar er zijn ook wolkenvelden. En vooral in de middag moet je even opletten. Want er komt er tot enkele buien. En bij die buien is er kans op onweer. De zuidwestenwind waait matig en aan het zee vrij krachtig. En de temperatuur stijgt naar een zomerse zo 25 graden. Dus echt mooi weer voor een zomermarkt. Voor het gevoel zo drukker, warm en benauwd aanvoelen. Nou, de zomermarkt die combineren wij uiteraard met de Grand Prix Formule 1 race morgen op Silverstone. De race die om twee uur in Nederland. Tijd gaat beginnen. In Engeland is het dan uh, 1 uur. En uh, te volgen in, uh, op diverse plaatsen in het uh, centrum. Waaronder uh, één plaats waar het altijd ook wel gezellig is. Uh, een café midden in de Altestraat, Café 4. Ook daar uh, volgen ze de Formule 1-race op de voets. En dat doen we ook uh, met Q3, die uh, nog uh, 8 minuten te gaan is. In treft de kwalificatie. Max Verstappen op dit moment op de derde plek. Een kleine seconde achter Rosberg. En daarmee is hij echt de snelste van de rest, hè? Ja, die Mercedes die gaan te keer Hamilton op dit moment op nummer 1 en 2 Rosberg. Hier is Wing Lady I'm your ...krijgen bij ZFM. Gelukkig maar, want uh, Rosberg staat op dit moment op nummer 1 in Q3. We hebben macht verstappen op de tweede plek. Een no-time set door uh, Lewis Hamilton... ...maar die is nu, met nog een kleine drie minuten te gaan... ...inmiddels de baan opgegaan.